She does. I And in a while I will see my true love smile She may come, I know not when When she does, I know So baby, until then Nog een mooi stukje antieke muziek hier bij GoFam op deze, ja, toch wel aardige zondagmorgen. Peter Garden, A World Without Love. Ja, wat moet je met zo'n wereld, helemaal niks, hè? Hey, welkom bij de show, welkom bij de zondagmorgen van Go. Tot 12 uur ga ik je oren verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen, dus... Fijn dat je erbij bent en stay tuned. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Terwijl er allerlei mensen de Graafjans-tocht lopen bij Westdorp. Doen we in de studio lekker rustig aan. Met Carly Simon. En zacht bij elkaar in één lied: Stevie Nicks samen met Don Hanley. Samen in Leather and Lace. En daarvoor Carly Simon uit een James Bond film. Ja, zo was het. Hè. Uh, Nobody does it better here in the show. We gaan straks praten over ja um, European Para uh, Championships. Doneert de kleding die ze gebruikt hebben tijdens die wedstrijden allemaal aan de sportspullenbank. Wat is nou zo'n sportspullenbank en wie heeft er wat aan? En waarom doen ze dat? Je hoort het straks allemaal over een dik kwartier hier in de show bij GoFem. na nou, onder andere Seal en and Kiss from a Rose.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 A man can tell you so much He can say You remain My power My pleasure My pain Baby oh, To me you're like a grown addiction That I can't deny Won't you tell me he's unhealthy baby But did you know That when it snows My eyes become a large And the light you shine can't be seen It's the glue. De volgende keus hoorde je toch wel mooi even hier bij GovM Van Seal, Kiss from a Rose en Robbie Williams. Tuurlijk, you know me. 2009 maakte hij deze single Alweer een lange tijd geleden, maar hij zingt nog steeds geweldig. En hij ontwikkelt zich als een echte krooner. In de oude betekenis van het woord Frank Sinatra type zou je kunnen zeggen. We zitten hier trouwens in de studio lekker te keuvelen over de vakantie. Het is nog maar net voorbij, zou je denken. En ze hebben het nu alweer over de herfstvakantie die op 22 oktober gaat beginnen. En dan denk ik bij mezelf, ja, hallo, we zijn net terug. Maar ja, zo gaat dat hier bij de koffie. We kletsen over van alles en nog wat. En je hoort het allemaal niet, want wij laten natuurlijk de microfoon dicht. Want misschien zitten we ook wel stiekem over jullie te kletsen. Zou zomaar kunnen. En wij doen dat dus onder het genot van koffie en een mega bitterkoekje. Opmerkelijk. Ik ken ze dus alleen maar in het klein, maar deze is toch wel mega, een centimeter of vijf doorsneem. nest n'est pas merveilleux, la plage est la pour nous seul. Die, n'est pas merveilleux, la vaine. Cette lune qui dort Dans un ciel tout en or Et ce vent qui nous berce N'est-ce pas merveilleux Et ta main dans la mienne Et ton cœur près du mien L'éternel rengaine C'est quand même merveilleux C'est EN même n'est-ce pas merveilleux? Écoute l'onde qui chante. Présente Cette nuit de velours Et ce souffle d'amour Pour deux cœurs amoureux Mais ce pas I love Forget it It's just a silly thing Het zou wel zo kunnen dat je nog in bed ligt. Deze zondagmorgen. Zonde. Want ja. Ledigheid is des duivels orkus. ze zeggen ze wel eens. Hè? Ja, blijf weer liggen slapen. Mwah. Maar goed, met deze muziek is dat heel begrijpelijk. De ontkenningsfase van Ten CC. I'm not in love. En Adam Moore vormt een van zijn eerste bekende liedjes. Nespa. Mervieux uit 1963 hoor je ook wel een beetje als een stem, hè? een beetje een jonge stem. En uh, ja, heeft natuurlijk prachtige hits, schat. natuurlijk vooral in België. Goed, tijd voor uh, ons eerste onderwerp. Hier is mijn uh, collega Tera Cox. Erna Truijens is oprichter van de Sportspullenbank. En deze organisatie ontving onlangs een bijzondere donatie. Erna is hier, welkom Erna. Dank je wel. En eventjes de feiten op een rij hoor. De Sportspullenbank, wat is dat precies? Nou, de Sportspullenbank verzamelt uh, spulletjes in. Dus zeg maar materialen, sportkleding, schoenen, et cetera. Voor mensen voor wie het financieel lastig is om te kunnen sporten. Uh, nou hebben jullie onlangs een hele mooie donatie gekregen. Ik vond het trouwens wel een bijzondere donatie van wat ik ervan gelezen heb. Vertel. Ja, van de, de Paralympische Spelen. Ja, ik was er ook erg blij mee. Uh, Erik Kersen, dat is eigenlijk uh, degene die het uh, aangezwengeld heeft... het hele Paralympische uh, Spelen, zeg maar. Uh, die is bij mij ook in de loods geweest. En uh, ja, er was natuurlijk een enorme klik tussen ons. Want hij is natuurlijk de pionier juist voor dit soort spelen, et cetera. En dan een toptoernooi. En ja, ik ben natuurlijk echt heel erg druk aan het maken voor de straat... dat het daar natuurlijk ook allemaal uh, gaat plaatsvinden. Dus uh, er was een enorme chemie. Dus het 1-1 werd zes... En vandaar dat die een enorme partij heeft gekregen. Het is natuurlijk ook wel een bijzondere partij, want misschien staat er wel opgedrukt uh, Paralympics. Ja. Het is natuurlijk een groot evenement, dus daar zullen mensen wel gretig gebruik van willen ja. maken. Nou ja, wat zo mooi is, het is dus eigenlijk bijna allemaal nieuw. Dus misschien één of twee keer zijn sommige dingen gedragen, andere dingen niet. Dus het is gewoon uh, ja, gewoon nieuw en nieuw is natuurlijk toch gewoon hartstikke fijn. Daar wordt iedereen heel blij van. En uh, ja, met zo'n mooi evenement is het logo natuurlijk ook heel mooi. En uh, ja, dus daar worden mensen blij van, klopt. Uh, die organisatie van jou. Uh, kan je daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dat precies? Ja, dat is, uh, nou ja, ja, het is gewoon prachtig. Ik ben er zelf heel erg uh, gepassioneerd over. Maar eigenlijk zijn wij een sociale werkplaats. Dus dat betekent dat uh, ja, iedereen met een krasje mag bij ons komen werken. En daarnaast heb ik natuurlijk toch altijd ook vriendinnen die inspringen, et cetera. Momenteel, wat ook echt fantastisch is, heb ik uh, uh, tien vluchtelingen voor me werken. Die jongens die zitten allemaal op de boot uh, rondom uh, mijn pand, zeg maar. En uh, ja, geweldig. Dat zijn knullen tussen de 20 en 6, 27 en zijn. Zijn zo trouw en uh, ze werken hard. Ik laat ze ook lekker met elkaar werken. En werken hard als in? Wat doen ze? Nou sorteren ja, ja dan sorteren ook? en de bus inladen, de bus uitladen. Uh, op een gegeven moment, ja, ik heb natuurlijk ook spullen. Uh, ik had oude skis of zo. Ja, dat, dat, daar kan ik dan helemaal niks meer mee. Dus dat moet dan weer in een container. Dus ja, zij zijn eigenlijk heel. Uh, maar ze vinden het ook heel erg leuk. Dus echt. Ze hebben dan, hoor ik ze natuurlijk in andere talen, want ze komen uit Jemen, uit Syrië. Hoor ik ze natuurlijk allerlei dingen roepen. In. En dan kom ik er natuurlijk af en toe even tussendoor rennen dat dat en dat, dat moet gebeuren. En dan zie ik ze. Grijnzen naar me. Ja, iedereen blij gewoon. Mooi. Heb je veel spullen? Ja, aan spullen is natuurlijk geen gebrek. We hebben een overschot aan spullen. Want de verspilling is natuurlijk best een beetje aanzienlijk in Nederland, zeg maar. En um, nee, dus ik had een hele goede contact met Luister. Daar heb ik ook heel veel spullen aan gegeven. Omdat zij dan toernooien organiseren voor die knullen. En dus allemaal voedselspullen en truitjes en broekjes, allemaal gegeven. En toen had ik met die contactpersoon, dus zei ik, ik zie op Peter, ik zeg, ik heb het eigenlijk, ik heb behoorlijke achterstanden. En toen zijn de eerste jongens, dat waren er zes fantastische knullen van de boot gekomen. En daar sprak ik dan weer met stichting Mano over. En toen ja, zij werden ook meteen helemaal wakker. Dus, toen, ja, nu, dus nu zijn de, de jongens van de boot omliggend. Dus ja... ja. Heel mooi. Ja. En welke rol speel jij in het geheel? Stuur jij alles aan? Ben jij de directeur daarvan? Hoe werkt het? Um, nou ja, tot dusver uh, ik, ik ben op zoek eigenlijk uh, ik doe het eigenlijk allemaal onbezoldigd, want ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat, er, uh, ja, dat dit gewoon gebeurt. Dat straal je ook uit? Ja. En uh, nee, ik ben, uh, of ik, ik heb in principe een betaalde loodsmedewerker, maar dat wil ik eigenlijk dat de gemeente dat bekostigt. Dus dat, uh, daar zijn we nu over bezig. Dus met subsidies en dergelijke. Dus, uh, dus dat op zich loop ik nog een beetje Achter de feiten aan, en ja, tot dusver ben ik degene die de boel uh, aanzwengelt en doet, en uh, af en toe hysterisch tussendoor komt rennen, omdat ik dan natuurlijk weer wat zie wat er moet gebeuren. En uh, maar iedereen, uh, ja, iedereen doet mee en als mensen hier dan nou meer over te weten willen komen, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen in het beginnen, ze kunnen ze even via de, onze website, dus info um, of nou ja, sportspullenbank Dus dan kunnen ze gewoon een, een mailtje sturen en dan komt een, een directe reactie. Nou, dat is en inderdaad... overigens zijn we ook op alle socials zijn we aanwezig. Dus je kunt ook via de socials, kun je ons benaderen. Niet te missen Sportsbullenbank. Ja. Nou, ik wil je hartelijk bedanken, het Truins, van die Sportsbullenbank voor het delen van je blijdschap en je enthousiasme over die donatie aan de Sportsbullenbank. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen.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 It bears the name of a man that Brandy loved. He came on a summer's day, bringing gifts from far away. But he made it clear he couldn't stay. No harbor was his home. They say, the sailor said, "Brandy, you're a." Fan.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 Meer ben of ontrouw. Als ik mijn lichaam aan anderen wil schenken Zeg dat nog niet, dat ik niet van jou. hou Vanaf mijn jeugd heb ik altijd gevlinderd Ik heb vaak mijn bed gedeeld, soms wel met drie Zo is mijn leven, het heeft niemand gehinderd het ging om de liefde en niet om het wie. Elke verhouding kent tijden vol rozen, maar ook periodes die herfstachtig zijn. Dat wij elkaar destijds hebben gekozen, zegt niet dat we nu elkaars eigendom zijn. Vergeet de moraal van je moeder en vader. Het was goed bedoeld, maar het verrijkte je niet. Zie toch je hart als een heel grote ader, die als je dat wilt, plaats aan tientallen dieren. Heb steeds geweten, al leerde ik anders, dat heel veel mensen tekort is gedaan. Enkel door het feit dat ze zomaar al anders bezit werden door het stadhuis in te gaan. Tracht eens te kijken naar de Bos door de bomen en wees maar niet bang voor een vriendelijk woord. Kijk onbevangen naar dingen die komen en zorg dat je nooit je gevoelens vermoord. Daarom mijn liefste, je blijft in mijn leven als je dat wilt. Steeds een rustgevend punt. Meer dan mijn vriendschap kan ik je niet geven. Vang me niet. Ik me niet, als je dat kunt. Geweldig hè, toch, deze mooie muziek van Robert Long, liefste liefste. En mm -hmm. uh, Looking Glass en Brandy, You're a Fine Girl. Het zal maar over je gezegd worden. Trouwens, ik ben iedere keer weer ontzettend gegrepen door die goede doelen. We hebben er natuurlijk regelmatig een... Uh, Paar in de show, mensen die vertellen waar ze mee bezig zijn en waarom. En altijd in het algemeen belang, in het maatschappelijk belang. vindt geweldig. En ook, uh, ja, wat je net hoorde natuurlijk, hè. de sportkledingbank. Geweldig, of de sportspullenbank. Daar word je toch hartstikke warm van. Vandaar dat je het hoorde hier in de show, de zondagmorgen van GoFM. Hartverwarmende muziek en hartverwarmende ja, onderwerpen. Formidabel gewoon.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 Nous étions formidables Oh Tu étais formidable. étais J'étais j'étais Nous étions formidables We hey, petite in een grote kamer. We zaten in een grote kamer. We zaten in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 Nederlands band misdaal. Beetje beetje geluid zou je kunnen zeggen, door de Jamie. Natuurlijk hier in de show op zondagmorgen. Schiet lekker op trouwens. Ik loop dat tegen 11 uur, dus straks een uh, tweede uur meer. Muziek ook, een beetje meer tempo. En een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging de straat op, zoals gebruikelijk, met zijn blauwe microfoon en vroeg u allerlei dingen. En het leuke is, u geeft ook nog antwoorden. <laughs> en die antwoorden hoor je straks, dus over, nou zeg eens 40 minuten of zo. Hè? Dus blijf lekker bij ons. Je hoort dus juist ook mee, En formidabele hier bij Govem. Van uh, Christopher Cross. Niet een van zijn allerbekendste trouwens hoor. A Never be the same. En Cindy Loper hoorde je ervoor met All Through the Night. Die we natuurlijk uh, beter kennen van True Colors. Weet je nog? Hey, het loopt tegen 11 uur. Ik ga even pauzeren. komen wat mededelingen aan. En uh, natuurlijk nieuws en uh, weer. Vandaag ben ik bij je terug bij het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me. Blijf bij GoFem. Want we gaan... Door met gezellige muziek. Dus uh, ook op deze, ja, toch wel mooie zondagmorgen. Tot zo. En tot besluit een minuutje, zeg maar, exception. Een R. Tot zo.